6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedenavond. Tweede verdachte schietpartij Alve in beeld. Nederland feliciteert Zuid-Soedan met onafhankelijkheid en slachtofferhulp in geldnood. Dan het weer. In het oosten kans op onweer. In het westen droog en wat zon. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag. Het wordt dan 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten. Namorgen wordt het weer wisselvallig. Alfa aan de Rijn, vandaag precies drie maanden geleden. Ik, ik zag de dader aankomen lopen. ben ik naar binnen, uh, naar binnen gegaan, de rolluit gedaan. Ik zie hem al schietend met een grote mietruur uh, voorbijkomen. Uh, veel, veel, veel gewonden in ieder geval. Ik, ik, ik hoop, ik hoop niet meer als tien doden, maar, ik, ik, maar we zeggen tussen de vijf en de tien doden zeker. Een ooggetuige van de schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. In april schoot Tristan van der daar zes mensen dood. Maandag komen er meer details van de schietpartij naar buiten... dan worden de resultaten van twee onderzoeken bekendgemaakt. Verslaggever Robert Bas, jij kan al een tipje van de sluier oplichten. Wat staat er in die onderzoeken? Het gaat om twee onderzoeken. Het onderzoek, zeg maar, wat is er gebeurd die dag in het winkelcentrum en mogelijk daar voorafgaand. En het onderzoek van de Rijksjager naar de vraag hoe kon het dat hij een wapenvergunning had. Hij is uh, kort tijd opgenomen we geweest wegens psychische problemen. Dat had natuurlijk een wapenvergunning moeten blokkeren. Het nieuws wat uh, de afgelopen dagen tot is gekomen, wat we via bronnen bij de Justitie bevestigd hebben kunnen krijgen, is dat in het onderzoek, behalve Tristan van der Vee zelf, er nog een tweede verdachte in beeld is. En Robert, wat, uh, wat was zijn rol? Dat is nog onduidelijk. Wat wij in ieder geval wel weten is dat deze persoon geen rol heeft gespeeld bij de schietpartij zelf. Wat, die, wat, wat, wat deze persoon wel wordt verweten, dat blijft onduidelijk omdat het Openbaar Ministerie pas maandag daar meer details over wil gaan geven. En kunnen we speculeren? Ja, je, je kan bijvoorbeeld denken aan iemand die uh, Tristan heeft geholpen een vuurwapen om te bouwen. Iemand die bijvoorbeeld van hem van tevoren heeft gehoord dat hij dit voor plan was en dit niet heeft gemeld. En je kan ook bijvoorbeeld denken aan uh, um, um, um, iemand bij de politie die heeft een vergunning verstrekt, uh, niet op de juiste wijze. Het kan van alles zijn. Allerbelangrijk is dat we weten dat deze persoon dus niet bij de moorden zelf betrokken is en dat hij ook niet meer vast zit op dit moment. En uh, Robert, je zei net al, uh, hoe uh, de, de Tristan van der Vlis die is, heeft een uh, die had psychische problemen gehad. Uh, de vraag was: uh, hoe kon hij een wapenvergunning krijgen? Weet jij daar al iets meer over? Nou, wat wij weten is dat de kritiek van de rijksrecherche waarschijnlijk heel hard gaat worden. Want je moet je voorstellen, de politie was betrokken... bij die gedwongen opname van Tristan. Uh, kon dus in het systeem... Uh, moest er iets terug te vinden zijn in mutatie... dat hij uh, die achtergrond had. Desondanks heeft hij vergunning gekregen. Nou, het kan zo zijn dat degene die vergunning strekt heeft... Uh, ...niet de juiste procedures heeft gevolgd. Het kan ook heel erg goed zijn, die kans wordt eigenlijk veel groter uh, geacht... ...dat de systemen binnen de politie niet goed werken. Oftewel dat ene computersysteem niet goed informatie uitwisselt met het andere systeem. De politie wist het, uh, uh, had nou moeten handelen en door allerlei fouten is dat dus niet gebeurd. En dan is er dus uh, nog een tweede onderzoek geweest uh, naar het uh, bloedbad zelf, de gang van zaken. Uh, is daar al iets over van naar buiten gekomen? Nee, we weten dat het echt tot in uiterste details is geweest. Elke milliseconde is eigenlijk zeg maar, gereconstrueerd van wat zich daar heeft afgespeeld. Uh, nou, het resultaat kennen we natuurlijk. Uh, zes doden en Tristan die zichzelf het leven heeft beroofd. Maar bijvoorbeeld nog wel interessant is om te horen of hij van tevoren in zijn omgeving geluiden heeft laten horen dat hij dit ging doen. Uh, dat moet ook maandag meer duidelijkheid overkomen. En dan zijn we er ook bij. Dankjewel, Robert Bas. En. Het moet afgelopen zijn met die goedkope aanvallen op Europa. Dat zegt Eurocommissaris Kroes in de Telegraaf. Kroes is erg geïrriteerd over Nederlandse politici... die in de media harde uitspraken doen over Europa. Staatssecretaris Knapen van Europese Zaken. Meneer Knapen, wat vindt u van die uitspraken van Kroes? Nou, ik vind, uh, als, zij, uh, de waars als zij waarschuwt, is dat iets wat wij serieus moeten nemen. En het is natuurlijk ook zo dat... Uh... Ja, in ons taalgebruik in Nederland, natuurlijk, niet altijd even subtiel zijn. Maar nou heeft Kroes het met name ook over minister De Jager. Zij zegt uh, zijn toon is duidelijk anders dan die van zijn voorgangers. Dat is niet onopgemerkt gebleven, uh, nog in Brussel, nog in andere EU-lidstaten. Uh, de Jager is lid van dit kabinet. Nou, kijk, ministers van Financiën, die hebben natuurlijk altijd uh, te knokken uh, voor de Nederlandse belangen. We herinneren ons allemaal uh, dat. Uh, Minister van Financiën Zalm een hele kritische bijnaam had in Italië, omdat hij Italië altijd uh, de maat nam als het ging om de overheidsfinanciën. Ministers van Financiën die horen helder vierkant en, en streng te zijn, dus daar til ik nou niet zo zwaar aan. Nee, maar ook niet aan uh, bijvoorbeeld een uitspraak van premier Rutte-Nottenbenen, die dan zegt: uh, ik slaap niet onder een blauw dekentje met gele sterren. Nou kijk, uh, ik overigens ook niet. Ik wist niet dat ze er waren. Nee. Uh, maar uh, uh, kijk, nergens staat geschreven dat wij allemaal van Europa moeten houden. Wat wel van belang is, is uh, a, dat we vaststellen, we leven hier, we wonen hier, we werken hier, we leven van Europa. Dus wij zijn gehouden hier iets goeds van te maken. En dat uh, kun je niet alleen doen door kritiek te leveren, dat kun je ook doen door te begrijpen wat andere landen beweegt en te kijken hoe je met z'n allen stappen vooruit kunt zetten. En ik begrijp heel goed dat het soms irriteert, wat er nu is gebeurd uh, met, met Griekenland. Natuurlijk irriteert dat mensen. Uh, maar als je verantwoordelijkheid draagt, dan moet je toch een, uh, iets verder kijken... dan alleen maar de primaire emo emotie die, die een mens natuurlijk natuurlijke wijze soms heeft. Ja, maar uh, u zegt eigenlijk, uh, ik ben het wel ergens met uh, Kroes eens... Ja, ik vind uh, dat uh, als zij dat signaleert, uh, dat dat iets is wat, uh, wat, wat iedereen in de oren moet, moet knopen. En het is natuurlijk ook zo, kijk, wij zijn als regering niet verantwoordelijk voor uh, uitspraken van Nederlanders over Europa. Iedereen heeft het uh, recht op een vrije meningsuiting. Alleen het is goed dat iemand vanuit Brussel er af en toe eens even aan herinnert wat soms de effecten zijn van die woorden. Staatssecretaris Ben Knapen, dank voor uw toelichting.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 Dit is het NOS-journaal met Anno de Wit. Na 19 dagen is de Limburgse Marianne Gozens eindelijk weer thuis... na haar avontuur in Zuid-Spanje. Ze gaf vanmiddag een persconferentie in haar woonplaats Stramprooy. Verslaggever Joris van der Kerkhof was erbij. Cafézaal van Loon in Stramprooy. Het zaaltje daarnaast, naast het café, daar zit de familie. Dochter, zoon en vader. En een hondje. En we hadden besloten om toch niet met lege handen naar huis te gaan. Dus we hebben deze lieve schat Nerga genoemd. En uh, ja, die hoort nu helemaal bij de familie. Dus uh, vandaar dat hij ook even mee mocht. Nerga is het symbool van geluk, liefde en hoop. Ja. Zullen we mama erbij halen? Ja, volgens mij is die daar okay, op Dan lachen. ga ik er even halen. Ja. Dat hondje is meegenomen nadat ja, de eerste zoektochten ja. mislukt waren. Maar het verhaal is bekend. Na een aantal dagen, bijna drie weken, is mevrouw Goosens, Marianne Goosens, uh, gevonden. De kinderen zeggen zelf dat ze een beetje verlegen is. Mijn moeder is uh, een beetje verlegen en natuurlijk ook heel moe. Dus uh, ze zal daarbij komen zitten. Het kan zijn dat wij vragen voor haar gaan beantwoorden. Ik neem aan dat daar uh, voldoende begrip voor is. En uiteindelijk blijkt dat ook tijdens de persconferentie. Op veel vragen korte antwoorden. Ja. Ja, dat was ik nog vertuigd. Dus, uh... En op het eind komt ze een beetje los als ze vertelt wat ze allemaal gedaan heeft. En dat ze altijd hoop heeft gehouden op een goede afloop. Ja, die, die tweede en derde dag, dat besef je van... Goh, ik heb me echt uh, lillig in de nesten gewerkt. En toen dacht ik van, oké, okay, wat heb ik nou bij me? Wat kan ik? Uh, ik moet rustig blijven. En uh, ik had zoiets van, oké, okay, uh, ik heb water. Een mens kan heel lang met water leven. Ik... Ik was een 3 tijd 10 kilo bekel, dus ik denk, oké, okay, als ik die 10 kilo kwijt raak, dat is geen ramp. Dan, ik dacht: 10 nou, kilo, 20 dagen, ik denk, nou, dan ben ik al lang gevonden. Dus, uh, en toen ik denk ik: ik mijn fluitje pakken, dat had ik altijd onder handbereik. Toen ben ik gaan fluiten of blazen, ik denk dan horen ze me tenminste. En ja, was het weer even stil. Weer fluiten en toen had ik weer een stem. En toen, een keer, en toen ben ik aan het staan ik denk, ik moet hier wat, moet hier iemand zien dadelijk. En toen zag ik die, een van die jongens. Ja, dan, dan denk ik, ja oké, okay, nou is het nou is goed. En dat was het dan. Uiteindelijk gevonden, uiteindelijk weer terug in haar geliefde strambrooi. Tussen ex-man, hondje, dochter en zoon. Iedereen blij.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 Costa bleef als enige over uit een kopgroep van negen renners. Hij slaagde er maar net in om uit de handen van de jagende klassemensrenners te blijven. Philippe Gilbert werd tweede, Cadel Evans derde. Robert Geesink moest in de twee laatste klimmetjes lossen. Hij verloor uiteindelijk 1 minuut en 9 seconden op de andere klasse mensrenners. Ja, mijn rug en mijn, ja, mijn benen willen gewoon niet. Ik kan gewoon uh, tempo niet volgen. En, uh, ik weet niet wat het is, maar uh, ja, het gaat gewoon niet. Ik ben uh, druk bezig geweest met mezelf uh, die laatste, uh, laatste 20 kilometer. En uh, uh, ja, we moeten eens even uh, kijken hoe ik er nu voor sta... en wat uh, de andere mensen ervan denken, maar... Uh, op dit, op dit niveau heeft het naar mijn idee niet veel zin om, uh, om in de tour mee te fietsen. Want uh, ja, zoals ik al zei, als het niet wil, dan, uh, dan heeft, het, uh, heeft het niet zoveel zin. Thor Husoft behoudt zijn gele trui met minieme voorsprong, weliswaar. Evans volgt op slechts 1 seconde. En Frank Schlek staat op 4 seconden derde. Geesink valt uit de top 10 en staat nu 17e op 1 minuut en 28 seconden. De groene trui gaat om de schouders van Philippe Gilbert. TJ van Garderen neemt de bolle over van Hogerland. Geesink blijft leider in het jongere klassement. FC Twente kan zijn wedstrijden spelen in het stadion van Schalke 04. De Duitse club heeft dat aanbod gedaan. Twente heeft na het ongeluk van afgelopen donderdag... een tijdelijk ander onderkomen nodig. Het onderzoek naar de oorzaak van het instorten van het stadiondak... kan een aantal weken duren. Twente moet over een paar weken al spelen... in de voorronde van de Champions League. Dan de hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. Drie maanden na de fatale schietpartij in Alphen aan der Rijn... blijkt er een tweede verdachte te zijn... Bronnen bij justitie zeggen tegen de NOS dat deze verdachte niet direct met de schietpartij te maken heeft. maar hij wel van wordt verdacht is nog niet bekend. Slachtofferhulp Nederland zit in geldnood door een gebrekkige boekhouding. En Nederland heeft Zuid-Soedan direct na de onafhankelijkheidsverklaring erkend als zelfstandige staat. Dit was het NOS Journaal. Zometeen Pavlov. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. welkom bij Pavlov, het programma over het menselijk gedrag, over mannen en vrouwen. Onze gasten zijn vandaag twee vrouwen en één man. Minister Opstelten wil de politie reorganiseren. Hij wil er maar tien regiokorpsen en drie daarvan gaan geleid worden door een vrouw. Dat is mooi, voor de positie van de vrouwen, zou je denken. Maar misschien niet voor de vrouwen die onder die vrouwen gaan werken. Hun bazin blijkt vaak nog maar weinig oog te hebben... voor de positie van de andere vrouwen in het bedrijf. Ze laten hun zusters min of meer in de steek. Geloof het of niet, maar het is juist de mannencultuur. Het haantjesgedrag van de macho's... dat koninginnendrag van topvrouwen in de hand werkt. Ze hebben simpelweg het gedrag van de mannen in een macho-cultuur gekopieerd. Bella Derks van Universiteit Leiden onderzocht dit gedrag in politiekorpsen. En zij zit hier aan tafel. Ja, en De andere vrouw aan tafel is Maria IJzermans. Zij promoveerde anderhalve week geleden op een onderzoek... naar de overtuigingskracht van emoties bij een rechtelijk oordeel. Van advocaten zijn we gewend dat ze geweldig kunnen uitpakken. Denk aan de manier waarop in het proces tegen Geert Wilders... Bram Moskowitsch raadsheer Schalken min of meer vernederde. Maar hoe zit het met de rechters? Welke rol spelen emoties bij hun beslissingen? Niet alleen Maria IJzermans zal erover vertellen... maar we hebben ook een rechter uitgenodigd die uit eigen ervaring kan vertellen hoe hij emoties probeert uit te schakelen of juist probeert te gebruiken. Peter Pulles, hij is president van de rechtbank in Roormond. En tussen die twee onderwerpen door hebben we ook nog muziek van Florian de Wolf. En straks speelt hij zijn nieuwe single. Voor we de zaken gaan bespreken die we net aangekondigd hebben... eerst even wil ik reageren op het nieuws. We hoorden net dat slachtofferhulp heeft te weinig geld... vanwege een nieuw boekhoudsysteem. De vraag is... <laughs> Doet slachtofferhulp ook niet te veel. Deze week was een hoofddorp... een man die zijn eigen gezin uh, ja, in het huis in de fik heeft gestoken. En meteen krijgt die hele buurt slachtofferhulp. En vroeg me af, is dat nodig? Wie van jullie wil daar even op reageren? Nou, het klinkt Bellen. alsof uh, slachtofferhulp zelf in de slachtofferrol uh, is gedoken. <laughs> met, met, met dit bericht nu. Yeah. Oh, wij zijn zielig, we hebben een nieuw boek. Nee, maar even... De, de, er wordt vaak gezegd, Nederland heeft een slachtoffercultuur. En van, van de week, kijkend naar het nieuws en dacht... God, die krijgen meteen allemaal hulp. Dacht ik Zou ik daar behoefte aan hebben gehad? Maar je bent ook niet verplicht om het af te nemen, stel ik me zo voor. Ik denk dat ze het aanbieden voor de mensen die daar behoefte aan mm -hmm. hebben. En ik kan me best voorstellen dat als je dat gezin kent... dat je daar behoefte aan hebt. En dat er een heleboel mensen zullen zijn die er geen behoefte aan hebben. Maar dat het aangeboden wordt, daar vind ik, ni vind ik niks mis mee. Dat nee, vind ik met... ook niet te veel. Is het niet net als met, de, we gaan een nieuwe snelweg aanleggen... en dan lossen de files op en vijf jaar later blijkt het een behoefte gecreëerd te hebben. Er staat de hmm. weg vol auto's. Ja. Ik zou ja. hier misschien toch ook kunnen zijn. Dat je gaat denken, oh ja, misschien ben ik ook wel een beetje... weet ik het niet goed, heb ik niemand om mee te praten, weet ik het. Ja, maar dat kan natuurlijk. Ja. Want je, je zou ook bij de buurvrouw uit kunnen huilen. ja. Peter Pullens, wat vindt u ja, ervan? Ik hoor je net uh, zeggen dat Nederland een slachtoffercultuur zou hebben. Dat, uh, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat wij juist in Nederland bezig zijn... om de slachtoffercultuur te versterken. Uh, kijk wat de staatssecretaris Steven daarover zegt. En uh, waar ik het graag mee eens ben. En ik wat, denk, be wat bedoelt u met uh, versterken? De positie van de slachtoffer in het strafrecht mag best worden versterkt in Nederland. Dus uh, ik vind niet dat er sprake is van een slachtoffercultuur of een huilcultuur. Ik ben het met Teven eens dat dat versterkt mag worden. En ik denk dat Teven, als het gaat om uh, een miljoenen tekort bij slachtofferhulp... Dat hij, uh, dat hij nog werk aan de winkel heeft. Hm. Maar eh, misschien is de positie van de slachtoffers niet zo goed geborgd in Nederland. Maar er wordt wel eens gezegd... Uh, je kunt in elk televisieprogramma tegenwoordig uithuilen als je iets overkomen is. Ja, dat is de televisie. Maar ik denk dat de werkelijkheid anders is... en dat er in Nederland helemaal niet zo'n slachtoffercultuur heerst. Televisie misschien wel. Op straat denk ik niet. Oké. Okay. Maar, uh, Belle, jij maakte er een grap. Je zei, ja, ze zijn nu zelf uh, een slachtoffer geworden. Je bent sociaal psycholoog. Hoe kijk je daarna naar die, naar die slachtofferhulp? Lijkt me heel zinvol. Lijkt me goed om mensen te helpen uh, om er doorheen te komen. En ook vooral als slachtoffer hulp dat doet. Als uh, gemeenschap met elkaar lijkt me een goede manier om, uh, om mensen de ruimte te geven om het te verwerken. Dus ja, ik denk dat er alleen maar meer geld naartoe moet. Nou, ik hoorde geloof ik deze week... dat bij de goede doelen slachtoffer op Nederland... een beetje minder had gekregen. Dus mensen, onze gasten, vinden het een goede instelling. <lacht> nou ja, we gaan hier geen reclame maken. Maar we gaan ze ook niet wegzetten. Goed. Ja, het, het klinkt misschien tegenstrijdig, maar seksisme op de werkvloer maakt vrouwelijke leidinggevenden juist ambitieus. Dus wil je als organisatie meer vrouwen aan de top, zorg dan voor een macho cultuur op de, op de werkvloer. Dat zorgt voor queen-bee-gedrag onder vrouwen. Tot die conclusie kwam organisatiepsycholoog Belle Derks van de Universiteit Leiden in haar onderzoek naar vrouwen en leiderschap bij verschillende politiekorpsen. Ja, Belle Derks, wat is dat queen-bee-gedrag nou eigenlijk? Nou, Queen Bee-gedrag is uh, wanneer je als vrouw in een uh, mannelijke organisatiecultuur een uh, toppositie uh, verwerft... En uh, je dat doet door je af te zetten van andere vrouwen. En te zeggen dat je zelf heel mannelijk bent. Dat je niet bent als andere vrouwen. En ook vrij negatief te zijn over de vrouwen onder je. Dus uh, bijvoorbeeld het eens zijn met stereotypen... dat zij minder uh, betrokken zijn, uh, minder ambitieus zijn... dan de mannelijke ondergeschikte. Maar waarom doen ze dat? Nou ja, uh, wat wij dus laten zien uh, in ons onderzoek... is dat dit uh, een manier is om in een uh, mannelijke uh, organisatiecultuur... omhoog te komen. Dus als een organisatie... Uh, allerlei negatieve stereotypen heeft over vrouwen. En eigenlijk zijn dat de meeste organisaties. Want we hebben natuurlijk een vrij mannelijk stereotype... van wat het betekent om een goede leider te zijn. De eigenschappen van een goede leider komen heel goed overeen... met wat voor stereotypen wij van mannen hebben. Maar helemaal niet zo erg met uh, wat voor stereotypen wij over vrouwen hebben. Dus als je als vrouw um, in zo'n organisatie wat wil bereiken... dan is er een manier... Om, je, om te laten zien dat jij dus geen typische vrouw bent. En dat is een hele logische uh, reactie, lijkt me. Ik doe dat zelf ook als ik in Frankrijk op de camping ben... en andere Nederlanders misdragen zich. Dan denk ik, nou, even laten zien dat ik daar niet bij hoor... dat ik geen typische <lacht> Nederlander ben. Ja. En zo gaat dat dus met, uh, met, met vrouwen in een hele mannelijke organisatie soms ook. Het is wel belangrijk om te zeggen, dat zijn niet alle vrouwen. Nee, want ik, ik, het verbaast mij een beetje omdat um, juist uh, uh, vrouwen vaak samen... Uh, zich sterk voelen. Toch? Nou ja, ik, ja ik, ik, ik weet niet of dat... dat lijkt me ook wel weer een uh, stereotype van vrouwen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en dat is, dat is wel grappig dat je dat uh, aansnijdt. Want volgens mij is dat ook een van de redenen... waarom uh, dit soort bevindingen zoveel nieuws uh, uh, genereren. Omdat mensen het uh, niet verwachten van vrouwen... dat ze niet solidair zijn. We, we vinden eigenlijk dat vrouwen solidair naar elkaar moeten zijn. En als we zouden zeggen... mannen zijn niet solidair naar elkaar... die gaan allemaal voor hun eigen carrière succes. Ja, dat is niet zo gek. Ja. Maar als maar is, vrouwen is dat, dat doen, vinden we dat niet oké. Okay. Is dat zo? Gaan mannen ook, uh, zijn mannen ook alleen maar bezig met hun eigen carrière? En niet zozeer met hun... Nou, niet, ik denk niet mannen in het algemeen. Maar ik denk dat aan de ene kant het zo is... dat als mannen dat doen, dat we dat minder erg vinden. Maar aan de andere kant... mannen hoeven die keuze eigenlijk niet te maken. Want zij hoeven om succesvol te zijn... en om geaccepteerd te worden in een organisatie... geen afstand te doen van hun man zijn... of, hmm. of uh, zich dist distancieren van andere mannen. Om... Dus voor een vrouw is het eigenlijk meer een, een onnatuurlijke positie waar ze dan opeens in komt. Uh, ja. Ja. ja. En hoe reageren uh, de anderen op de werkvloer? Bedoel je de op ondergeschikte? Een... Ja, of de... ja. Nou ja, er um, dus is natuurlijk allerlei onderzoek dat laat zien... dat het voor vrouwen heel belangrijk is om rolmodellen te hebben... en dat mentoring uh, heel veel uh, effect kan hebben. En het is natuurlijk een beetje jammer als je dan een, um, een queen bee boven je hebt... omdat uh, dat het tot gevolg kan hebben dat jij als, als vrouw aan het begin van je carrière denkt... ja, de enige manier om hier omhoog te komen is, is me heel mannelijk gedragen... en ik weet niet of ik dat wel wil. Hm. Dus in veel van onze onderzoeken, uh, als we dan kijken naar wat vrouwen... die wat meer junior posities hebben... Die, die vertellen ons dan ook van ja, maar die vrouwen hier, dat zijn allemaal bitches. En daar. Uh, daar, daar um, die, die zeggen dus ook dat vrouwen naar elkaar niet aardig zijn. Terwijl wij dan juist naar de organisatie cultuur kijken en dan denken, ja, maar dat. Dat is wat je krijgt als je een organisatiecultuur hebt. waarin je je, je je daarvoor moet distancieren. om succesvol te zijn. En geldt dat voor elke vrouw, elke ambitieuze vrouw. dat ze een nee. bitch wordt? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, want uh, een van de dingen die wij bijvoorbeeld. onderzoeken dan is. wat een belangrijke factor blijkt te zijn. is wat we noemen sociale identiteit. Dus de mate waarin je, uh, het vrouw zijn voor jou belangrijk is. Uh, en wat wij in ons onderzoek steeds vinden. is dat vrouwen die zich heel sterk. met, uh, die met het vrouw zijn identificeren in hun werk, en die zijn er ook genoeg... dat die, als ze geconfronteerd worden met discriminatie... zich juist heel erg in gaan zetten voor andere vrouwen. Mm -hmm. um, en uh, en, en die, die tendens is er dus ook. Maar betekent dat dat, dat een, een vrouwelijke vrouw... zeg maar een vrouw die, die het vrouw zijn heel belangrijk vindt... Uh, nooit de top kan bereiken? Of is dat dan weer een beetje te kort door de bocht? Nou, dat, dat is niet precies waar wij onderzoek naar hebben gedaan. Um, wij hebben gekeken naar de vrouwen die al aan de top zitten... en dan zie je dat er vrouwen zijn die zich meer en minder als vrouw definiëren... Um, maar dus ik weet niet zeker of het zo is dat je um, sneller naar de top komt als je zo gedraagt. Dat is een van de dingen die we nu uh, willen gaan onderzoeken. Je hebt onderzoek gedaan bij uh, politiekorpsen. Waarom juist daar? Nou, Het onderzoek waar we het nu over hebben was inderdaad bij politiekorpsen. We hebben het ook bij allerlei andere organisaties gedaan. De reden dat we uh, bij politiekorps uitkwamen is dat we het wel heel interessant vonden... om juist naar een organisatie te kijken die... Ja, je kan er niet over discussiëren dat de politie een hele mannelijke omgeving is. En dus de vrouwen die daar wel aan de top zitten zijn voor ons heel interessant. Want hoe zijn ze daar gekomen en hoe praten zij daar zelf over? En hoe hebben jullie dat onderzoek gedaan? Wat, hoe gaat dat? Met de enquêtes? Observeren? Of... Nou, Wat wel leuk was aan dit onderzoek is dat het was een vragenlijstonderzoek... waarin we uh, die uh, vrouwen hebben gevraagd wat hun ervaringen waren gedurende hun weg naar de top. Um, maar wat wij uh, hier dus hebben onderzocht is... Um, aan het begin van de vragenlijst hebben we de helft van de respondenten gevraagd ervaringen uh, te herinneren... Uh, en, en te beschrijven waarin zij zelf gediscrimineerd waren... of waar zij bij de politie andere vrouwen hadden gezien die gediscrimineerd werden. Mm -hmm. um, dat was de ene helft van de respondenten. De andere helft van de respondenten hebben we um, laten beschrijven... situaties waarin het juist helemaal niet zo was. Waarin ze gewaardeerd werden voor hun eigen kwaliteiten. En wat je dan ziet, uh, is dat juist die vrouwen die herinnerd zijn aan die discriminatie... dat die vervolgens, als je ze vraagt, nou, beschrijf jezelf eens... wat voor soort leidinggevende ben jij... Um, uh, denk je dat discriminatie nog bestaat uh, in de politie? Dat zij uh, zich door die, het nadenken over hun eigen ervaringen met discriminatie... Uh, veel mannelijker gaan beschrijven... Uh, zeggen, uh, ja, ik ben heel anders dan andere vrouwen. Ik, ik ben als leidinggevende heel dominant. Uh, maar ook, ja, nee, discriminatie is eigenlijk geen probleem meer... in onze organisatie. Mm -hmm. En dat is het leuke is dus dat wij laten zien dat het dus niet... die vrouwen zelf zijn, dat het een bepaald type vrouw is dat dat doet. Maar dat het ook te maken heeft met wat een vrouw meemaakt in de organisatie. En in zo'n psychologisch experiment waar je hen net aan hebt laten denken. Maar hoe gaat die discriminatie in zo'n politieorganisatie... Nou ja, dingen die genoemd worden door onze respondenten zijn uh, dat je overgeslagen wordt voor, uh, dat je niet meegevraagd wordt naar bols. Uh, dat mensen ervan uitgaan van, oh je hebt nu een kind gekregen, dus voorlopig uh, uh, kan je geen pro promotie maken. Maar ook hele subtiele dingen, als uh, dat er grapjes gemaakt worden over vrouwen en dat het dus niet over jou gaat, maar dat het wel de boodschap geeft van, ja... Um, vrouwen zijn minder geschikt voor deze baan. En, en daarvoor hoef je denk ik niet bij de politie te kijken. Dat heb je denk ik wel in uh, meer organisaties. Ja. Ja, maar je zou verwachten dat ze met elkaar een soort strategie ontwikkelen... hoe ze zich daar tegenover moeten stellen, tegenover dat soort gedrag... Uh, ja, nou ja, goed. Er zijn dus inderdaad ook vrouwen uh, in onze groep respondenten die juist zeggen dat ze daar um, uh, wel met andere vrouwen over hebben gepraat. En ook daar is dat onderscheid weer belangrijk, wat ik net zei, tussen vrouwen die zich sterk met, hun, uh, met het vrouw zijn identificeren en vrouwen die dat minder hebben. Want uh, uit die resultaten blijkt dat juist die vrouwen, voor wie het vrouw zijn centraal is voor hun identiteit, dat die dus veel behoefte ja. hebben om hun ervaring met andere vrouwen te delen. En dat is dus ook wel iets wat een organisatie kan doen. Maar dan moet je bij vrouwen die zich daar niet mee identificeren... niet mee aankomen. Nee. Want die voelen zich daar ja, een beetje door gepiepeld. Ja. Het is niet iets wat jullie onderzocht hebben... maar misschien heb je er toch een antwoord op. Wat, wat hebben die vrouwen van persoonlijkheidskenmerken... die zich met het vrouw zijn identificeren? Nou, ik denk, um, wat wel belangrijk is, is om te benadrukken, is dat ik een sociaal psycholoog ben. Dus ik kijk naar ja. de context. En ook zo'n um, zo concept als identificatie blijkt heel erg contextafhankelijk. Dus uh, ja, je kan je bijvoorbeeld thuis heel erg identificeren met het vrouw zijn. Maar op je werk juist het gevoel hebben, ja, dat moet geen rol spelen. En ik, ik, het is niet belangrijk voor mijn werkidentiteit. Uh, er zijn dus ook niet echt persoonlijkheidskenmerken die dat uh, voorspellen. Ik denk alleen dat het wel effecten heeft op uh, het, het type leidinggevende dat je bent. In de zin van dat je als, um, uh, als vrouw die, voor wie die identiteit belangrijk is... Um, het, vrouw, het vrouw zijn. Ja, ja, het vrouw zijn in ieder geval niet weg. Dat je dan uh, minder dat queen bee gedrag ja. gaat vertonen. Ja. ja, want die respondenten, dat was dus heel mooi wat we konden laten zien. Die respondenten die, voor wie die identiteit heel belangrijk was... Um, of heel belangrijk, relatief belangrijk... Mm -hmm. um, als die herinnerd werden aan discriminatie... dan gaven ze achtera achteraf dus aan... we moeten eigenlijk meer aan mentoring doen. En uh, ik vind het belangrijk dat we binnen de politie... meer doen uh, om discriminatie te voorkomen. Dus die neiging is er ook. En dat mm. is wel belangrijk om te benadrukken. Uh, Peter Pullers, uh, u bent rechter. President van de rechtbanken in Roermond. U zult ook wel bij andere rechtbanken gewerkt hebben. Herkent u dit? Wat... Nou, ik zit, met, ik zit met interesse te luisteren. En ik zit met, natuurlijk, terwijl zij praat, na te denken over hoe dat in mijn eigen organisatie is, de rechtspraak in Nederland. Um, ik zie één verschil met waar, met waar zij het over heeft, is de politie. Dat een verschil tussen de politie en de rechtelijke macht is dat de rechtelijke macht een niet-hierarchische organisatie is, waarin waarden als onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit heel belangrijk zijn. En een leidinggevende in de rechtelijke macht mag. Uh, juist niet sturen om dat managementwoord te gebruiken op het terrein waar die rechter uh, uh, wat die rechter belangrijk vindt, namelijk zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid. Uh, dat is één. En een tweede verschil is, uh, uh, de rechterlijke macht is een organisatie die, uh, ja, die, ik wil niet zeggen, leeft bij cons van consensus, maar waarbij consensus belangrijk is, omdat rechters met elkaar vergaderen over een uitspraak. Mm -hmm. En dat is ook een niet-hierarchische verhouding. In een politieorganisatie heb je veel meer een bevelstructuur. Ja, ja of bijvoorbeeld het leger. Daar, daar, zou, uh, ja. daar zou hetzelfde gevonden kunnen worden. Dus al denken, denk ik, ja, ik zie in ieder geval een aantal verschillen met de wereld van de politie en de rechtelijke macht. Maar hoeveel uh, rechtbanken hebben een vrouwelijke president? Ehm. Um... Dat zijn er, nu ga ik mijn collega's nu te kort doen, in <laughs> ieder geval twee. En hoeveel rechtbanken hebben we? We hebben 19 rechtbanken, 5 gerechtshoven. Uh, Goed. Ja. Twee. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is om op te merken, want ja, dit onderzoek bij de politie trekt nu veel aandacht. Maar ik heb dit onderzoek ook bij allerlei andere organisaties gedaan, zoals ministeries en ook allerlei organisatieadviesbureaus. En daar vind je precies hetzelfde. Uh, en ik denk dat, um, kijk, als je denkt aan de politie... dan denk je meteen aan een bepaald type discriminatie of seksisme. Maar het, zit, het is veel subtieler dan dat. En uh, veel mensen in organisaties zijn zich niet bewust van bepaalde stereotypes die ze hebben. En bijna elke organisatie is het zo dat het stereotype van de leider toch heel mannelijk is... En ik denk dat je dat dus overal uh, dan zult vinden. Ja, dat is... En dat het pas verandert als er op een gegeven moment... net zoveel of een veel groter deel vrouwen... ook in die uh, maar, maar, leidinggevende positie zitten. Maar, maar zeg je hiermee dat uh, uh, leiderschap... Uh, een typische mannelijke manier van leiden nodig heeft? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Oh. Ik zeg dat. Uh, dat is wat het beeld is wat wij ervan hebben. Okay. En je ziet wel dat het beeld langer, langzaam verandert, hoor. Maar, maar worden mannen daarmee ook... Femini feminiemer in hun leiding geven. D ja, dat zou kunnen. Daar ben ik geen expert op. Maar ja, dat... En wat, wat ben je zelf eigenlijk? Ben je zelf een queen bee, denk je? Nou ja, ik, uh, <laughs> ik, niks menselijks is mij vreemd, denk ik. Maar um, <laughs> uh, ik, ja, nee, omdat ik dit onderzoek doe... denk ik dat ik zelf wel beter probeer op te letten... van wat voor indruk uh, ik maak op, mijn, uh, op, op, op de vrouwen die weer onder mij zitten. En dat ik juist probeer te laten zien... dat ik je niet, je niet heel mannelijk hoef te gedragen om, uh, om ergens te komen. Dus... Ik hoop het niet. <laughs> ja. Ja, ja, ja, in, ja, intussen uh, um, is mij te binnen geschoten... dat we drie vrouwelijke presidenten hebben. Oh, okay. <laughs> uh, <laughs> ja, ja. Ik wil nee, ik het toch ook... even melden... want anders kan ik, <laughs> ik maar dat misschien erg. niet op mijn werk komen. Ik vind mag ik erg, nog, ja. Een... Ja, natuurlijk, mag ik nog één ding uh, vragen? Ja. Uh, wat mij wel is opgevallen... ik herken een heleboel in wat jij zegt... Mm -hmm. maar ik herken ook een heleboel dingen niet. Dus mm -hmm. ik worstel er een beetje mee. Maar één element wat ik je niet hoor zeggen... en wat ik wel uh, vaak merk... is dat vrouwen die... Leiden ook vaak als kringen worden afgebeeld. Ja. Dus het is vice versa. Het is niet alleen dat zij zichzelf misschien uh, uh, afgebeeld door wie. Door anderen. Dus uh, zodra je leiders, uh, het leider leiders ja, er wordt een eticaat. Leiderscapaciteit leiderscapaciteiten hebben voor een vrouw betekent dat je een kring bent. Ja. Hm. Ja, dat en dat is, veel, dat is in ieder geval iets wat ik heel hinderlijk vind. Dat vrouwen ja, dat die, die hebben dan de broek aan en dat zijn dan ineens... Zonder uh, dat bitches. er echt gekeken worden of, ja, ze... Ja, of ze het echt zijn. Want je kan niet op zo'n plek komen als nee. je niet een kreng bent. En je hakt ja, maar het. gedrag. Door. dat wordt, kunnen vrouwen toch niet? Nee, dat het, het gedrag het wordt ook anders geïnterpreteerd ja. als je ja. assertief bent ja. als vrouw. dan. Ja. Ja. dan ja. Dat is stout dat wordt vervelend of hinderlijk. Ja. Ja. Ja. En dat zal toch echt eerst moeten veranderen voordat dit echt... Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Over tien jaar zitten we hier nog. Dan gaan we kijken hoe het met de mannen. Ja, we gaan naar muziek. Uh, Singer-songwriter Florian de Wolf uh, is uh, te gast. Op dit moment is hij nog steeds aan het toeren en dat doet hij op groene energie. Helaas moet hij het hier gewoon uh, op uh, normaal stroom doen. Um, en hij gaat voor ons uh, op dat normale stroom een, uh, een nieuwe single spelen. Uh, dat komt van een album dat later dit jaar uitkomt. En het nummer heet So Far So Good. Florian, zit je dan op een fiets je eigen dynamo voor <laughs> te bewegen... als je op groene energie... Nou, dat mag het publiek doen. Dat is een oh. beetje de grap. Oké. Okay. Nou, ja. uh, <laughs> wij houden onze benen stil hier. <laughs> Oké. Okay. So Far So Good. dan gebeurt er iets wat nog nooit op de radio is gebeurd, volgens mij? dan breek je, je je snaar van je gitaar. Oh jee. Kunnen we eventjes een, een, een, een, een gitaarvervang-sessie inlassen? <laughs> nou ja, dan, zullen, we, zullen we er straks met jou uitgaan dan? Zullen we dat doen? He, dan, dan, ja, dan, dan gaan we goed, nu, gaan we gewoon, nu naar gewoon naar het volgende onderwerp. <laughs> He, maar we horen al dat het goed gaat klinken. <laughs> goed. Wanneer wij geëmotioneerd zijn, oordelen... Ja, luister, moeten wel even zeggen, nou, u luistert misschien. En naar Pavlov je dan denken, is dit een muziekprogramma? nee. Dit is een serieus programma. Goed, Pavlov. Wanneer wij geëmotioneerd zijn, oordelen wij anders... dan wanneer wij onze emoties proberen uit te schakelen. Dat zal iedereen uit eigen ervaring kunnen bevestigen. Ik denk ook dat de meesten er van ons van uitgaan... dat oordelen zonder veel emoties beter is. En dat we het daarom goed vinden dat in Nederland... rechters tot een oordeel komen door logisch te redeneren... en zich niet te veel door hun emoties laten leiden. Maar dat zijn allemaal aannames van ons, buitenstaanders. Daarom twee vragen. Rechters in Nederland lijken heel koel, cool, maar zijn ze dat ook? Misschien zijn ze meesters in het camoufleren van hun emoties... en spelen emoties wel degelijk een rol in hun oordeel. Dat gaan we straks vragen aan Peter Pullers. Hij is rechter en president van de rechtbank in Roermond. En die andere vraag is of het erg is als emoties een rol spelen bij een oordeel. Misschien wordt hun een oordeel wat beter als ze die emoties gebruiken. Maria IJzermans deed onderzoek naar overtuigingskracht van emoties. Vorige week promoveerde zij erop aan de Universiteit van Tilburg. Gefeliciteerd, Maria. Dank je. Uh, het is heel interessant om het te lezen. Maar even voor hier. Wat versta je onder emoties? Ja, een emotie is eigenlijk een complex wat bestaat uit drie bestanddelen. Het ene bestanddeel is dat je een een overtuiging moet hebben, dat je een mening moet hebben... over iets wat zich buiten je afspeelt. Dat is het eerste element. Het tweede element is dat dat een gevoel bij je teweeg brengt. En het derde element is dat je daarom wil reageren. En die drie dingen samen, dat is een emotie. En uh, is daar dan een verschil tussen emotie en intuïtie... Er is een verschil tussen emotie en intuïtie. Intuïtie is ook een oordeelsproces. Ja. Uh, wat zich afspeelt. Maar emoties spelen daar wel een hele belangrijke rol mee. Bij, op allerlei manieren. Uh, een van de manieren waarop emoties bij intuïtie... Intuïtie is een snel proces. Dat gaat sneller dan nadenken. Intuïtie gaat snel... Dat zit in ons primitiefste brein, geloof ik. Hè? Ja, precies. En... Dat snelle en dat automatische, dat krijg je omdat emoties daarbij een rol spelen. En dat heeft dus een voordeel, want daardoor gaat het snel. Maar het heeft ook een nadeel. Want je kan dan wel eens uh, een, een, een, een korte weg gebruiken zeg maar, bij je denken, die ineens blijkt een misvatting te zijn. Bijvoorbeeld, dat wat goed voelt, is goed. Aha. Ik doe dat zelf heel vaak. Als ik een beslissing wil nemen, ga ik op de bank zitten en ga ik niet nadenken. Nee, dan ga ik me proberen voor te stellen hoe die beslissing uitpakt en hoe dat dan voelt. En als het goed voelt, is het goed. Dat doen we allemaal. Maar dat kan een valkuil zijn. En dat kan een valkuil zijn als je dan allerlei rationele argumenten die je mee zou moeten wegen overslaat. Ja. Want uh, mensen zijn, uh, zegt, uh, zeggen psychologen wel eens, informatieverwerkende ja. machines. Hè? Ja. Uh, en wat is dan de rol van, uh, van een emotionele beleving bij dat? verwerven van kennis van de wereld? Of nou, dat is een, ook weer heel complex. Uh, emoties die zorgen er in ieder geval... die geven je in ieder geval een signaal... dat er iets gebeurt in de wereld rond je heen... wat jij waardevol vindt. Waar jouw belangen bij betrokken zijn. Dat is één. Het tweede is dat dat intuïtieve proces... dat gaat automatisch en dan merk je verder niks van. Dat gaat onbewust. Ineens heb je een oordeel. Nou, hoe weet je dat dan als het onbewust gaat? Daar spelen weer emoties een belangrijke rol in. Dus je voelt iets... Je voelt weerzin en dan weet je... dat is de uitkomst van dat intuïtieve proces. Ja. Nou, dat zijn in ieder geval al twee uh, uh, rollen... die emoties hebben bij de kennisverwerving. Er zijn ook nog andere, en da daar weten sociaalpsychologen heel veel van... Uh, dat is, zijn meer van die dingen als um, dat je... Uh, Um, uh, als je een bepaalde stemming hebt, een bepaalde emotionele ja? gesteldheid hebt... dan zijn de herinneringen die dezelfde kleur hebben, zeg maar... Mm -hmm. dezelfde emotionele kleur hebben, die haal je makkelijker naar voren... dan andere emoties, of dan andere uh, herinneringen. Uh, zo zijn er een heleboel van dat soort uh, meer technische... meer ja. biologische, zou ik bijna oh. willen zeggen... Um, uh, effecten van emoties op de kennisverwerving. Maar in mijn inleiding zei ik zoiets van: misschien probeer de rechter zijn emoties eruit te schakelen. Ja. Maar als ik je zo hoorde denk ik dat kan helemaal nee, niet. Ze spelen niet. altijd een rol. Ja. Nou, dat is ook precies wat eigenlijk uh, wat ik probeer te doen. Ik heb gewoon een heleboel bestaande psychologische kennis heb ik gebruikt. En die psychologische kennis is meestal onderzoek... wat verricht is naar mensen die een beslissing nemen voor zichzelf. Een rechter neemt geen beslissing voor zichzelf, maar voor iemand anders. Dus daar is een kleine vertaalslag nodig. Die heb ik proberen te maken. Maar in ieder geval kun je uit al dat psychologische onderzoek... kun je de conclusie trekken dat het onvermijdelijk is... dat bij welke complex complex oordeel, niet van... dit licht is rood of groen... en ik rijd er door. Zo, bij die simpele beslissingen okay. niet. Moeten complexe beslissingen zijn. Bij alle complexe beslissingen spelen emoties een rol. En, en over welke emoties hebben we het dan? Ja, nou, daar, daar moet je... daar zouden we op verder onderzoek naar moeten doen. Dat weet ik niet. Ik heb zelf een hele lijst aangelegd... van uh, emoties die een rol... die, nee... dingen die emoties zijn. Want dat begrip op zich is al heel moeilijk. Ja. Want... Ik heb net gezegd, het bestaat uit drie, drie bestanddelen. En ja. je moet dus elke keer je de vraag stellen... zijn die drie bestanddelen aanwezig voordat je de conclusie trekt... het is een emotie. Maar ik kan maar me emoties... ook voorstellen, als je dan in de, in de rechtszaal zit... en, ja. uh, en, en er zit een, een, een verdachte tegenover je... die uh, kinderen heeft verkracht of uh, ja. weet ik veel wat... Uh, voor verschrikkelijks heeft gedaan... dat je zoveel woede hebt als rechter. En, uh, uh, uh, maar dat lijkt me... Uh, dat lijkt me wel een vertroebeld beeldgever dan. zou uh, kunnen, ja, ja. Of schakel je dat uit, Peter Pullus? Nou, als er woede in je opkomt... Ja. Dan, dan denk ik dat het zaak is dat je de zaak niet meer behandelt. Dat ja. je dat bij jezelf onderkent. Dus dan stap je, stap ja, je ja, er vanaf. Ja. Ja, ja. En ik ken ook wel collega's die, uh, die om dit soort redenen... of het nu een zedenmisdrijf is waar ze mee te maken hebben... maar als ze met ernstige misdrijven in hun uh, directe omgeving zijn geconfronteerd... Zeggen, laat mij dit soort zaken maar even niet doen. Omdat ik denk dat ik daar mentaal niet helemaal vrij in ben. Hm. Dus, maar, ja. maar dat betekent dan wel dat je uh, zo objectief naar de zaak wil kijken, of niet? Nou, objectief naar jezelf kijkt. Uh, ja, in, in de, maar hoe, bereid, hoe bereidt u zich dan voor op zo'n zo zaak zoals Masja die net even schetst? He, de, de, u weet, er komt een, een verdachte die wordt van verschrikkelijke dingen. Daar heb je meteen bijna een Soort oordeel over lijkt mij. Ja, maar ja, en je moet, je moet bij jezelf onderkennen dat je dat oordeel hebt. En dat is de beste, dat is de eerste stap om het uit te schakelen. Ja. Tussen aanhalingstekens. Helemaal uitschakelijker kan niet. Even parkeren. Ja, of je, je realiseren dat je dat hebt. Als je uh, maar weet, dat, ja. dat is het. In ja, je van jezelf, een heel belangrijk en... punt. Want dan kan je het redresseren. Hm. Anders niet. Wat is redresseren? Uh, terugbrengen of aanpakken of in ieder geval een adequate reactie opgeven. Ja, en, en in, de, uh, in, de, in de rechtspraak is het zo dat het nog steeds... en in de rechtswetenschap nog steeds de opvatting, de algemene opvatting is... dat oordelen objectief kunnen zijn. En uh, dat is gewoon niet waar. Obje, objectieve oordelen... Ik weet al niet of ze bestaan. Ik denk dat wetenschappelijk, als je naar de, de wetenschapsleer kijkt... kan dat gewoon niet, bestaan ja. die gewoon niet. En ook al zouden ze bestaan, dan weet ik helemaal niet of ze beter zijn. Terwijl... Ik denk dat subjectieve oordelen veel beter zijn. Ja, dat, dat toont u in uw boek min of meer aan. Ja. En u begint al bij de oude Grieken en de Romeinen. Ja. Dat die... Uh... Dat ook al zei je. Ja, <laughs> ja dat ja. die ook zei je. Die, die, die pathos, hè, onze ja. emotie, die, die speelt een belangrijke rol. Ja. Maakt er gebruik van. ja. ja. En natuurlijk, je kunt in, in een, bij een rechtszaak kun je allerlei emoties noemen... waarvan je zegt, die kunnen beter maar niet een rol spelen. Maar ik vind dat daar veel meer onderzoek naar gebeurt, zou moeten gebeuren... binnen de rechtswetenschap, omdat het een gebied is... een onontgonnen gebied eigenlijk, terwijl er heel veel kennis voorhanden is. Maar waarom is het uh, belangrijk om die emotie wel een rol te geven? Omdat, je, omdat die dus een rol speelt. Je kunt het niet ontkennen, dus je moet er wat mee. En... Jawel, maar dat, is een... dat, dat, dat is, heeft mij nog niet overtuigd... dat het dan daarom een betere uh, uitspraak zal geven, nee. een beter oordeel. Nee, nou, dat, dus waarom... het, zou kunnen, het zou kunnen, want dat moet je nog uh, empirisch vaststellen... het zou kunnen dat uh, die kennis waar een emotie die een emotie heeft opgeleverd voor een mens. Ja. Een rechter, zeg maar even. Een rechter heeft emoties uh, meegemaakt... en kan daardoor uh, de emoties die spelen in een zaak... veel beter uh, kennen en herkennen. Ook bij de mensen, de betrokkenen die daar spelen. Dus het is goed voor je empathisch vermogen... Uh, om zelf te weten welke emoties er spelen. Ja, maar dat heeft wel een grens. Ja, ja dat heeft een grens. Dat, dat heeft een grens. grens. Daar ben ik niet uh, eens. Want je kunt je, net, je kunt je natuurlijk niet helemaal uh, zeggen... Je, je bent een hele goede rechter... als je dat zelf ook allemaal hebt meegemaakt. En nee. Je zult als rechter uh, dat, zit, dat soort emoties moeten... Uh, onderkennen, um, empathisch kunnen invoelen. Ja. Maar er zijn grenzen aan, omdat als je daar te ver in gaat... en daarom ben ik het ook niet eens met wat je net zei... dat de beste rechtelijke oordelen subjectieve oordelen zijn. Omdat uh, natuurlijk zo'n oordeel van een rechter... in subjectiviteit tot stand komt. Maar een rechter dat altijd zal moeten toetsen aan... Aan laat ik zeggen, zijn eigen ja, buitenwereld. Tuurlijk. En die, de, de, er is een heel netwerk van regels. En daarom zou je ook kunnen zeggen. Die, de, je hoeft niet zo bang te zijn van subjectieve oordelen, zoals de theorie nu is. Want er zijn een heleboel waarborgen. Een van de waarborgen is dat de uitspraak moet passen in het recht. Een van de waarborgen is dat er een, een hoge beroepsmogelijkheid is. Ja. Enzovoorts. Dus er zijn heel veel waarborgen. Ja, en in er, is het nog een andere, er is nog een andere waarborg. En, en is dat een rechter uh, zijn eigen rechtsgevoel. Uh, moet toetsen aan het rechtsgevoel van uh, de publieke opinie. Ja. Daar zit natuurlijk weer een andere kant aan, want uh, op een gegeven moment moet een verdachte of een procespartij ook beschermd kunnen worden tegen de publieke opinie. Er wordt wel eens gezegd: uh, de kunst van de rechtspraak is niet alleen om te behagen, maar ook te mishagen. Ja. Uh, maar er zijn grenzen aan, uh, aan het inlevingsvermogen en de subjectiviteit. En je moet je eigen oordeel toetsen aan de buitenwereld, wetgeving, maar uh, publieke ik ben... opinie. Uh, uit het boek. Uh, Maria, begrijp ik dat je met subjectief bedoelt betrokken? Ja, ik, ik, ik stel bepaalde eisen aan die subjectiviteit. Uh, of aan die emoties die een rol mogen spelen. En ik noem dat passende emoties. En dat is best, een, zoals ik het heb geformuleerd... een moeilijke, uh, open norm, zeg maar. Ja. Passend is als die emoties voortkomen uit de zaak... of de taak die de rechter daarin moet ver, verrichten. De rechters hebben ook uh, de, de verantwoordelijkheid om een... Uh, procedure goed te laten verlopen, bijvoorbeeld. En dat geeft een bepaald soort eigen belang mm -hmm. uh, bij zo'n oordeel. en um, um, Het is dus niet alleen de grote emoties, zoals die, wat jij net noemt, woede uh, over een verkrachting of zo. Er zijn heel... Iedereen heeft het altijd meteen over strafrecht. Maar een groot gedeelte van het recht is helemaal geen strafrecht. Dan gaat het over kinderen die uit huis geplaatst moeten worden. Of over <laughs> iemand die zijn voet eraf gereden is en die geld wil zien. Of allerlei andere mm -hmm. zaken. En daar spelen die emoties ook een rol. Uh, ook omdat de rechter zelf uh, belangen heeft... bij het goed verlopen van zo'n procedure. En welk is dat belang dan? Bijvoorbeeld dat je, verantwoordelijkheid, uh, je, je verantwoordelijkheidsgevoel is een emotie. Ja. Je voelt je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Die, die, die eerste um, wraking van, um, bij Wilders... waarin rechter Moors zoiets zei van... Um, um, uh, meneer Wilders, uh, u bent, uh, het is bekend dat u uh, wel eens uh, discussies uit de weg ja. gaat. Het lijkt erop dat u dat nou weer doet. Zoiets ja, zei ja. hij. Uh -huh. uh, het kan best zo zijn vanuit mijn perspectief... dat hij dat zei niet... Uh, als, uh, omdat hij een, een, een karakterschets van, van Wilders wilde geven. Maar omdat hij zich verantwoordelijk voelde. voor de gang van zaken. en hem wilde prikkelen om toch het zwijgrecht niet te gebruiken. Dat ja, zou, zou, kunnen. Kunnen. zou kunnen. En ja. dat is een soort emoties die spelen. Daar ben ik van overtuigd dat dat speelt. En zo zijn er meer belangen. die je mag laten meespelen. en die ook meespelen bij het. Um, bij het, het, het, het, het, het lijden of het. Of het vervullen van je taken eigenlijk. Ja, als een rechter zich altijd maar realiseert dat hij daar niet voor zichzelf zit. Nee. Hij heeft uh, geen eigen agenda, dat nee. beweer ik ook helemaal ja. niet. Nee. Ja. Dus als hij zegt, van, het is goed voor mijn carrière als ik nu vrij spreek... of als ik nu dit of dat doe, dat natuurlijk Dat zou, een, slechte zaak dat zou een hele slechte ja, zaak slecht. zijn. Bellender, je, je zit maar... de hele tijd te knikken. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je het nou vooral over de emoties die een rechter ja. uh, voelt... terwijl hij bezig is? Ja. Of empathisch ten opzichte van de slachtoffer of de dader? Nee, Ik heb het, ik heb het over de emoties. Het sluit elkaar niet uit, hè, wat jij nee. zegt. Volgens mij gaat dat heel goed samen. Maar ik heb het over de onmiddellijke emoties die, de emoties die tijdens het oordeelsproces... Wat een heel lang proces is, met heel veel verschillende fasen. Want de rechter breidt zich voor, die heeft dan een zitting... die heeft misschien nog een comparitie of weet ik wat die heeft... en dan uiteindelijk gaat die raadkamer overleggen met andere rechters... en dan komt daar een oordeel uit. Nou, tijdens dat hele proces kunnen zich onmiddellijke emoties voordoen... bij die rechter. En die kunnen betrokken zijn op de taak die hij moet verrichten... of die kunnen betrokken zijn op het soort zaak wat hij moet... Beoordelen. En die emoties, daar heb ik het over. En is jouw conclusie dan nu vooral dat die emoties een rol spelen en dat die een rol mogen spelen? Of gaat het verder en heb je ook een soort aanbeveling van wat, wat moet een rechter dan doen? Juist dat mee laten wegen of, of het maar gewoon laten gebeuren? Want emoties kan je natuurlijk ook niet bewust laten meewegen of niet. Volgens mij is het nee. juist het idee dat het nee. allemaal een beetje onbewust is. Ja, dat kan. Dat hoeft helemaal niet. Het kan. Maar wat, wat ik eigenlijk wil beweren is... Um, ze spelen een rol. Laten we nou eens denken wat dat consequenties dat heeft... voor allerlei uh, um, begrippen in, het, in de rechtswetenschap... die zich, die zich bezighouden met... Uh, rechtelijke oordeelsvorming, daar zijn boekenkasten over volgeschreven. En die hebben het inderdaad over onpartijdigheid, onafhankelijkheid. Nou, denk nou eens door. Als je erkent dat er emoties een rol spelen... wat betekent dat dan voor die begrippen? Dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. En vervolgens uh, bepleit ik... Maar ik weet niet of ik dat al mag, want het is nog maar een theorie die ik heb ontwikkeld. Maar goed, ik bepleit dat, dat in de scholing in ieder geval veel meer aandacht besteed wordt... aan allerlei psychologische factoren die een rol spelen. En hoe was Ook dat bij u het geval, Peter Prullers, in uw opleiding? Toen was dat niet. En uh, tegenwoordig is dat steeds meer. Uh, ons opleidingsinstituut uh, is een nieuw programma aan het ontwikkelen. En daar wordt juist aan de dingen die Maria zegt aandacht besteedt. Uh, wat betekent het rechterschap? Wat betekent dat voor je attitude? Wat betekent het voor je oordeelsvorming? Hoe komt je oordeel eigenlijk tot stand? Ja. En uh, van een rechter wordt verwacht dat hij zijn, zijn eigen standpunt uh, ter discussie uh, bereid is om zijn eigen standpunt ter discussie te stellen. Ja. En als luisterend uh, wil ik nog zeggen dat het Zeker in die zaken waar die emoties voor rechters zelf een rol spelen... het zo belangrijk is dat we dat met drie rechters doen. Ja. Omdat je elkaar ja. dan in de raadkamer, waar je ja. ook aan refereert... Um, ja. kunnen corrigeren, als je daar te ver in door zou slaan. Ja. U zit al dertig jaar, geloof ik, hè, in, ja. de, in de rechtspraak. Hebt u wel eens een zaak gehad dat u dacht... Oeh, uh, uh, ik, ik geloof dat ik, dat ik niet meer zuiver kan denken. Dat, dat, dat het me zo aangrijpt. Of... Ja. ja, ik heb een keer een zaak gehad... Um, en dat is ook heel vormend, dat soort momenten uh, voor een rechter. Toen ik nog uh, en de, net begonnen was met het rechterschap... waarbij ik gaandeweg tijdens een strafzaak... het was toch een strafzaak... <laughs> merkte dat ik een antipathie voor een verdachte aan het ontwikkelen was. En ik uh, in een flits dacht... ik, ben, uh, ja, ik begin ja, die antipathie te ontwikkelen. En uh, ik merkte ook dat in mijn ondervraging van die verdachte... dat aan het doorklinken was... Mm -hmm. Op het moment dat ik dat besefte, uh, was ik in staat om toch de, de toon van de ondervraging te verleggen naar een wat, uh, um, ja, ja, wat neutralere manier van ondervraging. En dat had te maken met dat de type man dat daar voor mij stond, laat ik maar zeggen, mijn type niet helemaal was. Maar u keek even naar uzelf als het ja, ware. Ja, ja, ja, ja, ja. en, en toen was u in staat om een andere gedrag te kiezen. Ja, ik heb het bijgesteld. Ja. Want ja. ik zag dat ik het niet goed deed. En ik merkte ook aan de verdachte dat hij uh, op mij reageerde. En, en met een houding, wat, wat is die man daar eigenlijk aan het doen? Ja. En ik zag het. Ik dacht, oh, het klopt niet. Dus ja. ik heb een, mijn toon heb ik bijgesteld. Ja. En, en heb je ook wel eens een, een, een zaak gehad waar je dacht. Het is heel goed dat ik dat ik mijn emoties een beetje heb laten spreken. Want ik ben nu tot een rijper oordeel gekomen. Ik ben tevredender dieper, um, wijzer oordeel, zoals in het boek van Maria... betoogd wordt dat dat kan als je, je emoties mee laat spelen. Um, dat schiet me zo niet te binnen. Mij schiet wel iets anders wat daarop lijkt te binnen... dat ik een keer een hele grote strafzaak heb behandeld... waar het slachtoffer, daar komt het slachtoffer toch weer... het slachtoffer een, een, een verklaring aflegde die, um, die mijzelf raakte. Um, dat zei ik ook aan de verdachte. Dat ik geraakt was door de verklaring van het slachtoffer... En dat maakte de weg open voor de verdachte... om te zeggen dat hij zelf ook geraakt had... en dat hij meer begrip had voor het slachtoffer. Ja. Dat is niet helemaal wat je bedoelt, maar nee, het lijkt er maar, wel op. Nee, nee, maar het is toch een, een mooie toevoeging uh, aan dit geheel. En ik ben nooit een huilen uitgebarsten tijdens. <lacht> de nee, nee. Maar nee. Is, ik heb wel eens een verhaal gehoord van een rechter... Een huilende die, rechter, ja. Van, die begon te huilen. Ja. Ja, ja, nou, dat eindelijk. gaan we hier niet, uh, niet doen uh, uh, vanavond. We gaan afsluiten tot zover Paflof van vandaag. We danken uh, jullie allen. Volgende week zijn we er weer. We gaan nu eerst nog even snel naar Florian de Wolf luisteren naar zijn nummer. I so far, know. so good. Alles is goed met je snaar? Ja, hij doet het. Take it away. Huh. Young man with his life in his hand, they dreamin' about what lies ahead. But so far, so good. Some call me the tall guy, guitar playing long at four eyes. You just ain't seen nothing yet. Yeah, yeah, yeah, yeah. Like Billy the Kid in the candy store I'm not exactly sure what I'm hungry for Besides a peanut butter sandwich And when my head is filled with worries I find my remedy in these melodies And sing my way out of the ditch Singing beauty It's all around me It's all around me All around music It's right beside me It's right beside me On my side I. And my life is a hodgepodge Of people, things and memories Mental bullets I try to dodge And some fuck-ups along the line And I'm a freewheeling junkie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 It's all around me. It's all around me. Instituut Itzada presenteert... waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Agen Meines, beter bekend als A.G.M.,... kraakt begin jaren zeventig kluizen met zijn thermische land. Pak het dus dus de duim en wijsvinger, pak je hem op... en uh, werp je hem naar binnen toe. Dus ik in principe wel zo licht zijn. Dan kan je gewoon vier pakken in één keer. Dat is met Bernard Heiting gebeurd? Dat hij zo met een stok door zijn hand ging. Nieuwsgierig naar meer...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 Bonjour! Vous, Hollanders, êtes geek à la pimpasse. Alle spéten à Bon. Maar in Vive la France, kunnen jullie ineens betalen met le geld content? Waarom? Oberal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de Pimpas, Net als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage, en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.